In de <middels> vandaag een aantal handen in de al in de in de handen in de in de in de in de in de in de in de in in de Versen die bedoeld zijn als lessen voor ons allen. En daarom wil ik broeder Rami vragen om de eerste verse te reciteren. <middels> أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ من بَنِي إِسْرَائِيلَ من بَعْدِ موسى إِذْ قَالُوا لنبي لَهُ مُبْعَثْ لنا مَلِكًا نقاتل فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا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 ik zal als eerste een interpretatie geven van de betekenissen van de woorden die zojuist aan ons zijn voorgedragen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk, heb jij niet gezien toen de vooraanstaanden onder de kinderen van Israël na Mozes, dus na de tijd van Mozes, tot een van hun profeten zeiden: stel ons een koning aan, dus wijs een koning aan. ...opdat wij te willen van Allah kunnen strijden. Hij zei, is het niet waarschijnlijk dat jullie niet bereid zijn te vechten... ...wanneer het jullie wordt voorgeschreven? Ze zeiden, waarom zouden wij niet op de weg van Allah willen strijden... ...terwijl wij uit onze woonplaatsen en die van onze kinderen zijn verdreven? Maar toen het strijden hun werd voorgeschreven wenden zij zich af met uitzondering van een klein aantal onder hen. En Allah kent de overtreders goed. Dit verhaal, beste broeders en zusters, kent vele leerstellingen. Die ons helpen om opnieuw het geloof in onze harten aan te wakkeren. Het zijn deze verhalen die een persoon haal haalvast bieden, in onzekere tijden en de weg voor hem naar gelukzaligheid en het paradijs vrijmaken. Het woord is hier gericht aan niemand minder dan onze profeet Mohammed, sallallahu alayhi wasallam). Maar echter, aangezien hij de leider is van onze gemeenschap, kunnen wij aannemen dat ook wij tot de aangesprokenen behoren. Want wij zijn immers de volgelingen van de profeet Mohammed sallallahu wasallam. En vragende wijs, worden wij opgeroepen om dit verhaal te bestuderen? Worden wij opgeroepen na te denken over dit verhaal? Met dit verhaal, met deze woorden, wil Allah subhanahu wa ta'ala onze aandacht vestigen op wat komen zal. Wat hij gaat vertellen. Wij worden geacht te kijken en na te denken. Over een verzameling van vooraanstaande mensen. Behorende tot de kinderen van Israël. Die na de tijd van Mozes. Het woord richtte aan een van hun profeten. En waarvan de naam niet bekend is gemaakt. Dus de naam van die profeet is niet bekend gemaakt. Er zijn allerlei uitspraken gedaan, maar zolang er geen bewijs bestaat die het bevestigt, is het niet nodig om daarover te speculeren. Dus de naam is niet bekend en dus ook niet belangrijk om te weten. En in het verleden werden de kinderen van Israël in hun reilen en zeilen altijd bestuurd of aangestuurd door hun profeten. De profeten waren degenen die besliste wat er met hun zou gebeuren. Zij waren degene die hun zaken bestuurde en over hun regeerde. En ze zeiden tegen deze profeet, stel een koning aan over ons. We willen dat jij een koning aanstelt over ons. Waarom? Om een einde te maken aan de ordeloosheid, aan de anarchie, die toen de tijd zich voordeed onder hun want wanneer de mensen geen leider hebben op wie zij kunnen terugvallen ten tijde van geschillen, ten tijde van problemen, dan zal chaos en anarchie zich meester van hen maken. En om hen op de proef te stellen en te kijken in hoeverre zij dit meende, wat zei hij tegen hun? Hij zei, en er is een interpretatie natuurlijk van de betekenis, want jullie begrijpen allemaal dat Allah subhanahu wa ta'ala... In het Arabisch heeft gesproken en niet in het Nederlands. Dus, dit wat ik eigenlijk voordraag in het Nederlands. is slechts een interpretatie van de betekenissen die in de Koran genoemd zijn. Wat zei die profeet tegen hun? Hij zei: Is het niet waarschijnlijk dat jullie niet bereid zijn om te vechten. wanneer het jullie wordt voorgeschreven? Wat, wat zeiden zij? Toen antwoordden zij: Waarom zouden wij niet ten strijde trekken? Waarom? Hoezo niet? Terwijl de aanleiding daarvoor aanwezig is. Wat is die aanleiding? Namelijk het feit dat zij en hun kinderen uit hun huizen zijn verdreven. Ze zijn weggestuurd uit hun huizen. Maar toch, toen het strijden hen werd voorgeschreven, als plicht werd opgelegd, slaagden zij er toch in om de verwachtingen van hun profeet waar te maken. Namelijk dat zij niet wilden meevechten. Ze waren daartoe niet bereid. Met een uitzondering van een klein aantal. En het behoort natuurlijk tot de kennis van Allah subhanahu wa ta'ala. Want hij zegt aan het einde van het vers. Als je kijkt dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala. alimun biddalimin. Het behoort tot zijn kennis. Dat zij vanwege hun onrecht een gepaste straf toebedeeld zullen krijgen. Het onrecht hier natuurlijk betreft niet het begaan van een zaak die verboden is, maar het betreft het niet nakomen van een verplichting. Namelijk het strijden op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. En vergeet niet, zij waren degene die erom hebben gevraagd. En nu dat Allah subhanahu wa ta'ala hen deze plicht heeft opgelegd, hebben ze geweigerd deze zaak na te komen, na te leven. En... Uit dit vers is tevens op te maken dat sommige vragen de vragensteller dus degene die de vraag stelt in verlegenheid kunnen brengen. Vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala ook zegt in de Koran: "Ya la tasalu 'an Al-Ma'idah 101, oftewel o jullie die geloven, vraag niet naar zaken die, indien zij, jullie worden geopenbaard, jullie zullen verontrusten. Vaak vragen mensen stellen mensen vragen waarvan het antwoord wellicht als zwaar zou worden ervaren door die mensen. En ze kunnen het uiteindelijk niet nakomen. Kan je volgende vers lezen, Rami? وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال en dus hun profeet die zij tot hen zegt Allah subhanahu wa waarlijk, Allah heeft talud naar jullie gezonden om als koning te dienen. Ze zeiden, hoe kan hij over ons regeren... terwijl wij meer recht op heerschappij hebben dan hij... en hem geen overvloed aan rijkdommen is gegeven? Hij zei, dus de profeet antwoordde... Hij zei, voorzeker, Allah heeft hem boven jullie verkozen... en heeft hem overvloedig toegerust met kennis en kracht... en Allah geeft zijn heerschappij... ...aan wie hij wil. En Allah is allesomvattend alwetend. Dus hun profeet... ...die zei tegen hem dat de koning... ...die over hun... ...is aangesteld in opdracht... ...van Allah subhanahu wa ta'ala... ...taalud is. Allah heeft gekozen voor taalud. Maar zij konden zich niet vinden... ...in deze beslissing. En voerden als tegenargument... ...aan dat zij eerder dan taalud... ...aanspraak mochten maken... Op de heerschappij. Ze zeiden, wij komen eerder in aanmerking voor de heerschappij. Waarom? Waarom zeiden ze? Vanwege het feit dat ze van adel waren. Ze waren van adel, terwijl Talud daarin uit een eenvoudige familie voortkwam. Dus ze stelden de vraag aan hun profeet. Toen zij antwoord kregen, waren ze niet blij met het antwoord. Ze hadden gehoopt dat hij zou zeggen, jullie zullen koning worden. Jullie krijgen de heerschappij. Maar Allah subhanahu wa ta'ala, zoals hij zegt aan het einde van het vers, is allesomvattend, alwetend. Hij weet wie degene is die geschikt is voor deze taak, voor deze functie. Ook was volgens hun taloed niet welvermogend. Hij had niet genoeg. Geld om financiële natuurlijk steun aan de mensen te bieden en het leger te faciliteren in alles wat zij nodig hadden. Maar hun profeet gaf het volgende antwoord hierop. Dit waren tegenargumenten van hun kant. Wat zei de profeet in dit geval? Hij zei inna Allah alaykum. bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yati mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Oftewel, Allah heeft hem boven jullie verkozen. En heeft hem overvloedig toegerust met kennis en kracht. En hij geeft zijn heerschappij aan wie hij wil. En vergeet niet, Allah is allesomvattend, alwetend. En het feit dat Allah hem heeft verkozen, geeft aan dat hij de meest geschikte persoon is om dit karwei te klaren. En het geeft ook aan dat hij beter is dan de rest wat dit betreft, dit vanwege, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, zijn kennis. Wat betreft het besturen van zaken. Er is geen betere leider onder hen te vinden dan Talut. Dus hij is in het bezit van wijsheid. Voeg daaraan toe zijn fysieke kracht, strijdlust en dapperheid. En daaraan sluitend zegt Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu wasi'un alim. Hij is het die uitgestrektheid en volmaaktheid, perfectie, geniet wat betreft al zijn eigenschappen. Zijn kennis omvat alles. Zijn edelmoedigheid bereikt alles. Zijn kracht is opgewassen tegen alles enzovoort. Wil je het volgende vers reciteren?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 en wederom zei hun profeet tegen hen. Het teken van zijn heerschappij is dat het taboot tot jullie zal komen. Waarin de kalmte van jullie heer te vinden is. Zal zijn. En waarin zich een nalatenschap te vinden is van wat is nagelaten door de familie van Moesa en de familie van Harun deze zal gedragen worden door de engelen Voorzeker, hierin is voor jullie een teken als jullie gelovigen zijn dus hun profeet gaf verder aan dat er een teken zal zijn ter bevestiging van wat? van de aangedragen koning er zal door de engelen Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Een kist. Een taboot. Gedragen worden. Die door hen als rustgevend. Zal worden ervaren. Ook zullen er restanten te vinden zijn. In deze kist. Van de nalatenschap van Mozes en Harun. En aangezien zij profeten waren. Kunnen wij aannemen. Dat met restanten gedoed wordt. Op kennis en wijsheid. Want het nalatenschap. ...van profeten bestaat niet uit bezit, uit rijkdommen, uit geld... ...maar slechts uit kennis, zoals wij uit andere overleveringen weten. Deze bewuste kist was in het verleden in het bezit van de kinderen van Israël... ...maar is zoek geraakt, kwijtgeraakt. Nu wordt hij met de komst van Talud weer teruggegeven... Aan hun als blijk van Gods barmhartigheid jegens hen. Omdat zij ontzettend afhankelijk waren van deze kist. Die zij meenamen naar hun veldslagen. Als ze gingen vechten dan namen zij deze kist mee. Om daaruit rust en kracht te putten. Ook geeft Allah subhanahu wa ta'ala te kennen dat slechts de gelovigen baat ondervinden bij de tekenen van Allah subhanahu wa ta'ala. Felem Fosole talloe to in in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 nu is Talud als leider, als koning aangesteld over de kinderen van Israël. Allah subhanahu wa ta'ala zegt verder en nogmaals het is een interpretatie van de betekenis. En toen Talud met de strijdkrachten was uitgetrokken, zei hij, voorzeker, Allah zal jullie beproeven door middel van een rivier. Wie er dan van drinkt, die behoort niet tot mij. En hij die er niets van neemt, niets van drinkt, op een handvol na, behoort zeker tot mij. Toen dronken ze ervan, met uitzondering van een klein aantal. Toen hij en degenen hem de waren hebben van kracht om zijn strijdkrachten te bevechten. Degenen daarentegen die overtuigd waren dat zij Allah subhanahu wa taala zeker zullen ontmoeten, die zeiden: hoeveel kleine troepen hebben niet met toestemming van Allah grote troepen overwonnen? En Allah is met de geduldigen." Een prachtig vers waarin veel lering te vinden is. Toen Talud met het leger erop uittrok, wilde hij het geduld van zijn mannen op de proef stellen. Door hen te verbieden uit de rivier te drinken die zij op hun weg zouden tegenkomen. Waarom? Dit om een scheiding aan te brengen tussen degenen die gehoorzaam en geduldig zijn en degenen die dat niet zijn. Hij voegde daaraan toe dat degenen die zijn bevel zouden overtreden zich niet op zijn weg bevonden. Ze behoorden niet tot hem. Alleen de mensen die zich onthielden van het drinken op een handvol na, want hij stond hen wel toe om een handvol water te drinken en niet meer, diegenen die zich aan zijn bevel hebben gehouden mochten zich rekenen tot de ware volgelingen van Talud. En uit dit vers is tevens op te maken dat een legerleider zijn mannen aan een test moet onderwerpen. Om het kaf van het koren te scheiden. Om te achterhalen wie geschikt is en wie niet. Het moet uit elkaar gehaald worden. Je hebt er niks aan als er mensen meegaan die meer in jouw nadeel zullen werken dan in jouw voordeel. En zo heeft Talud hen beproefd met deze test. Degenen die niet zouden drinken... daarmee zouden ze ook aantonen... dat ze bereid waren... zijn bevel te volgen... en daarmee hebben ze ook aangetoond... dat ze geduldiger zijn. Toen zij de rivier overstaken... zijn een aantal van hen... we zijn vandaag niet opgewassen... tegen Jalud en zijn mannen. Terwijl degene... die een grotere aandeel... aan Iman bezaten... Niet aan, het wijfelen, niet aan het twijfelen werden gebracht over het verloop van de strijd. Ze wisten het zeker. Ze stelden namelijk hun vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala. En zeiden, hoeveel kleine troepen hebben niet met toestemming van Allah grote troepen overwonnen. En Allah is met de geduldige. Hieruit is op te maken dat de meerderheid van de dienaren het bevel van Allah niet naleven. Want hij heeft uiteindelijk gezegd, dat er maar slechts een klein aantal zich heeft gehouden aan het bevel van Talut, Maar de meerderheid die heeft gedronken van die rivier. En daarom zegt ook Allah subhanahu wa ta'ala in surat al An'aam 116 Wat de meerderheid beweert en zegt en claimt, hoeft niet altijd de waarheid te zijn. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala En als jij de meeste van hen die op aarde zijn, volgt dan zullen ze jou doen afdwalen. Van de weg van Allah. Duidelijke woorden. Afdwalen. En het tegenovergestelde is ook waar. Is ook aan de orde. Namelijk dat er weinig mensen zijn die gehoor geven aan de roeping van hun heer. Tevens duidt het vers op de ontmoeting tussen de dienaar en zijn heer. Waarom? Want Allah zegt namelijk. Degenen die overtuigd waren dat zij Allah zullen ontmoeten... Op de dag des oordeels. Dus er is sprake van een ontmoeting. Tussen jou en je Heer. Zoals ook in overlevering vermeld staat. Er is niemand onder ons. Geen één persoon. Of hij zal zijn Heer ontmoeten. En spreken. Zonder tussenkomst van een tolk. Zoals de, zoals de profeet zegt. Dus het vers duidt ook op de ontmoeting. Met Allah subhanahu wa ta'ala. En natuurlijk de laatste woorden... Die uit de mond kwamen van de gelovigen. Namelijk hoeveel kleine troepen hebben niet met toestemming van Allah grote troepen overwonnen. En Allah is met de geduldige. Nou hieruit is op te maken dat een reële kans bestaat dat een kleine groep mensen erin slaagt. Met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala een grote groep te, te verslaan. En we hebben dat ook gezien tijdens de slag van Badr bijvoorbeeld. Een klein groepje moslims is erin geslaagd. ...om de mushrikiën van Quraysh te verslaan. En toen zij optrokken tegen Jaloet ...en zijn strijdkrachten... ...zeiden ze toen ze eigenlijk Jalud te zien... Kregen. En de overmacht van zijn leger, wat zeiden ze: Onze Heer stort geduld over ons heen, over ons uit en verstevigt onze voeten en helpt ons tegen het ongelovige volk. Dus toen Talud en zijn leger tevoorschijn kwamen en voor het eerst Jalud en zijn mannen te zien kregen, wat zeiden ze? Onze Heer prachtige geworden. Onze Heer stort geduld over ons uit en verstevigt onze voeten en helpt ons tegen het ongelovige volk. En het woord afrig, afrig, gebruikt men wanneer hij iets met iets overgiet. Dus het woord met andere woorden overgoten. En hier betreft het natuurlijk geduld. Dus zij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om hun harten en lichamen met geduld te overgieten zodat zij standvastig kunnen blijven. En ook willen zij dat Allah subhanahu wa ta'ala hun voeten zal verstevigen. Dat hun voeten verstevigd zullen raken. Zodat zij niet op de vlucht zullen slaan. Niet zullen weglopen. En tot slot vroegen zij hun Heer de nodige kracht om hun vijand, om hun tegenstander te verslaan. En de overwinning komt diegene toe. Die op de hulp van hun heer rekenen. En niet uitgaan van hun eigen kracht. Dat geldt voor alles. Beste broeders en zusters. Er is geen zaak. Die jij voor elkaar wil krijgen. Die jij wil verwezenlijken. Of je zult daarbij moeten terugvallen. Op de steun van je heer. Zelfs als het gaat om je aanbiddingen. Zelfs als het gaat om het vinden van het rechte pad naar het paradijs. Je kunt niet zonder de hulp van Allah subhanahu wa ta'ala. Degene die denkt alleen van zijn eigen kracht, van zijn eigen inspanning te kunnen uitgaan, diegene zal er bedrogen uitkomen. En dat is ook een teken, een kenmerk van de gelovigen. Toen het eigenlijk op neerkwam dat zij de strijd moesten aangaan, dat de strijd bijna losbarstte, wat deden zij? Zij wendden zich tot hun Heer en vroegen hem om hulp, om hen bij te staan, om hun kracht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 dus zij versloegen Jalud en zijn mannen. Allah zegt, zo versloegen zij hen met toestemming van Allah. En Dawood doodde Jalud. En Allah gaf hem heerschappij en wijsheid. En met wijsheid wordt hier gedoeld op de profeetschap. En hij onderwees hem wat hij wilde. Had Allah sommige mensen niet door anderen laten terugdrijven, dan zou de aarde verdorven raken. Maar Allah is genadig jegens de werelden. Het leger van Talut versloeg het leger van Jalud. En onder de strijdkrachten van Talut bevond zich niemand minder dan Dawud Die befaamd was. Om zijn kracht en om zijn moed. Het verhaal doet zich de ronde dat de tyrannieke Jaloud om iemand vroeg die bereid was het gevecht met hem aan te gaan. Wanneer Dawood, alayhis salam naar voren trad. En tegen hem vocht en met succes. Want hij slaagde erin om Jaloud te doden die gevreesd was. En daarmee ook de genade klap uit te delen aan het leger van Jaloud, Want de dood van de leider werkt ook door op de gemoedstoestand van zijn volgelingen. En heeft een negatieve invloed op hun prestaties. Dat weet iedereen. Ook hebben sommigen gesproken over de wijze waarop Jaloud aan zijn einde is gekomen. Dawood zou hem vol hebben getroffen met een katapult... Maar wij zijn niet in het bezit. En dit is belangrijk om te leren. We zijn niet in het bezit van een religieuze tekst. Die ons dit kan bevestigen. En dus kunnen wij dit ook niet als waar aannemen. Waar het per slot om gaat. Is het gegeven dat Jalud door Dawood is omgebracht. En de wijze waarop is niet van belang. Om verteld te worden. Was het belangrijk geweest. Dan had Allah subhanahu wa ta'ala. Zeker aan ons vermeld. En daarna zegt Allah subhanahu wa ta'ala dat hij de woed, de heerschappij en de wijsheid heeft gegeven. En daarmee beschikte hij over alles wat hij nodig heeft om zijn positie te verbeteren in het wereldse leven als in het hiernamas. Want hij was zowel koning daarna als profeet. En ook werd hij met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala... ...beschonken met bijzondere kennis. Daaronder valt bijvoorbeeld het volgende. Allah zegt namelijk in Zorat al-Mbiya 80... Of wel, ...en wij leerden hem kleding voor jullie te maken. Wat voor kleding? Kleding die als bescherming dient... ...ten tijde van oorlogvoering... Dat is hem geleerd om jullie te beschermen in jullie oorlog zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn jullie dan niet dankbare? Of zullen jullie dan niet dankbare zijn? Dus er is hem ook nog iets extra's geleerd. En Allah subhanahu wa ta'ala zoals vermeld staat in, -aya, in het vers geeft zijn kennis aan wie hij wil. Verder laat Allah subhanahu wa ta'ala weten dat het bedwinnen van sommige mensen door anderen nodig is... ...om verderf op aarde tegen te gaan. Dat sommige mensen... ...bedwongen worden... ...door andere mensen... ...is nodig... ...om soms verderf op aarde... ...te voorkomen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...dit zijn de tekenen van Allah... Die wij naar waarheid aan jou voordragen. Voorzeker, jij behoort tot de gezondenen, tot de profeten die gezonden zijn. In dit voor ons laatste vers geeft Allah te kennen dat de Koran de waarheid vertegenwoordigt. Want hij zegt namelijk, Die wij naar waarheid aan jou voordragen, waarheid. Niemand mag twijfelen aan de echtheid en de waarheid van de Koran. Het is het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het is de waarheid. Het is de enige waarheid die er is. Het is de leidraad die ons leidt naar het paradijs. Wil je in het paradijs terechtkomen? Dan zou jij je moeten houden aan dit boek. En ook wordt er verteld dat Mohammed sallallahu alayhi wasallam... Een echte profeet is. Want heel vaak kreeg hij te horen van zijn tegenstanders. Van zijn vijanden. Dat hij een leugenaar is. Dat hij een tovenaar is. Dat hij een dichter is. En om zijn hart gerust te stellen. Heeft Allah subhanahu wa ta'ala meerdere malen in de Koran laten weten. Dat Mohammed een ware profeet is. Beste broeders en zusters. Laat deze verse. Een aanleiding voor een ieder van ons ...zijn om zich in de toekomst meer te verbinden aan het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. En steeds vaker stil te staan bij de betekenissen van zijn woorden. Koop een boek van Tefzir en zoek een leraar die jou daarin kan onderwijzen. Want alleen door het begrijpen van de teksten die jij reciteert, zul je de zoetheid van het geloof leren kennen... Mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze kennis van de Koran vergroten. En ons aan zijn woorden onderwerpen. O Allah, verhoor onze smeekbeden. Wa